Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Willem Engel komt weer vrij. De frontman van actiegroep Viruswaarheid werd zondag voor de tweede keer opgepakt... nadat hij de voorwaarden van zijn vrijlating zou hebben geschonden. Ja, ik wil even nu vragen. We ja? hebben bij deze aangehouden. Tegen Engel loopt een strafzaak omdat hij mensen via social media zou hebben aangezet... tot het plegen van strafbare feiten. Hij mocht daarom geen uitingen meer doen op social media... maar zat vervolgens wel bij een talkshow op YouTube en werd weer opgepakt... De rechter zegt nu dat het social media verbod te ruim is geïnterpreteerd en dat het grondrecht om zijn mening te uiten zwaarder weegt. Willem Engel mag vanaf nu gewoon weer posten op de socials. Er komt een onderzoek naar de treinstoring bij de NS met als belangrijkste vraag: hoe kon het dat het backup systeem niet werkte? Dat zegt staatssecretaris Heine van Infrastructuur. Door een IT-storing en een niet werkende backup reden er zondagmiddag en avond geen treinen. De eigenaar van een kermisattractie is veroordeeld voor een ongeluk met dat ding, bijna drie jaar geleden. De attractie draait heel snel rondjes en op de kermis van Wiegen brak een van de bakjes af. Een vader die erin zat verloor zijn been, zijn zoontje van acht brak zijn pols. Volgens de rechter had de eigenaar de attractie beter moeten onderhouden. Hij krijgt 30 uur taakstraf en moet een boete van 7500 euro betalen. En Oekraïne krijgt hulp van gamers. De maker van Fortnite doneert 131 miljoen euro voor noodhulp. Dat is de opbrengst van het spel van de afgelopen twee weken. Fortnite is gratis, maar je kan wel betalen voor bijvoorbeeld wapens... of om de figuren waarmee je speelt er anders te laten uitzien. Het weer bewolkt en regenachtig. En er gaat op 11. Vannacht is het droog. En morgen krijgen we weer een natte dag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB.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 Welkom terug bij Zandvoort op zondag. Het 2 uur alweer op een zonnige zondagmiddag. Maar het is nog wel koud, hè? Ja, zeker. Een graadje of uh, zes uh, op dit moment uh, hier in Zandvoort. Dus uh, mocht je naar buiten gaan, hou er wel rekening mee, hè? Het zonnetje schijnt lekker dik. binnen. Nou, dat wordt even lekker uh, met een uh, t-shirtje of zo naar buiten. Ik zou het niet doen als ik jou was. Maar gewoon lekker uh, binnen blijven luisteren naar de radio. Dat kan natuurlijk uh, ook, want... Uh, het tweede uur staat weer bomvol met, met informatie en activiteiten... want zoals gebruikelijk op de zondag gaan we weer de regio in, toch? Ja, en zeker. Tussen drie en vier is het weer CFM in de regio. We gaan in het tweede uur we gaan naar Schiphol, we gaan naar Zaanstreek-Waterland... en we gaan naar het Gooi. Want op Schiphol kijken ze met angst en beven uit naar de meivakantie... Ja, ook daar hebben ze een ernstig personeelstekort. En ze hebben dus afgelopen week een banenbeurs ge gehouden. En wellicht zitten er tussen de luisteraars van CFM ook nog mensen... die dat eventueel ook een optie vinden om daar aan het werk te gaan. Zaanstreek-Waterland. Ja, dit weekend is er weer tijd voor de traditionele Volendamse pieperrace. Ook post dus da dankzij corona uh, niet uh, gevaren, uh, maar dit jaar is het weer zover. Afgelopen week gingen onze collega's van NHTV uh, bij een van de boten langs voor een update en een vooruitblik op deze dit weekend te houden Volendamse pieperrace. Heeft het niks te maken met uh, aardappelen? Ja, dat is toch ja, ook een ja, pieper? Ja, heel goed, heel goed Rob. Oké, okay. piepers, klopt. En uh, we gaan het gooien in, want uh, en dan gaan we even terug naar 1 april... toen uh, Nederland zo prachtig mooi wit was. En uh, de, onze collega's zijn op stap gegaan met een Gooise natuurfotograaf. En kijken hoe hij die 1 april, geen, ap geen grap, de, de bossen inging... om mooie plaatjes te schieten. Uh, wit, mooie, witte plaatjes. En uh, half hier natuurlijk traditioneel nog een stukje evenementenagenda. Ik zou zeggen, genoeg reden... Uiteraard gaan we ook het voetbal voor u weer volgen. De tussenstanden van de wedstrijden van die vandaag zijn gespeeld. Uh, de, die aan het spelen zijn, moet ik zeggen. En we kijken ook met één scheef oog naar de Ronde van Vlaanderen. Een klassieker. Want het is vandaag weer dag. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren en kijken. Naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. We hebben er zin in en ik hoop dat jij ook lekker wil blijven luisteren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 Een rood hoofd in de hoek, en weer voor het bord. Of ik alleen maar ouder, mag je een centje wijzen wordt ver ver ver ver Over mijn oren, onderste boom.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 to be I'd rather be yeah, yeah. De band Clean Bandit begon het allemaal met deze wereldhit. Samen met Jess Clean, de the B. Lekkere zondagmiddag. Blijf luisteren en wij gaan de regio in. Voor Zandvoort en de regio. Eens even kijken wat er in de regio allemaal gebeurt en gebeurd is. Doen we samen met NH Nieuws Albert-Jan. Maar eerst gaan we even naar Schiphol toe. Ja, en wat er allemaal nog gebeuren moet. Want Schiphol houdt namelijk rekening met een nog drukkere meivakantie dan voor corona. Reizigers op Schiphol moeten de komende mei en zomervakantie rekening houden... met langere wachttijden dan voor de coronacrisis. Volgens de luchthaven kan het door het tekort aan personeel... vooral in de piektijden drukker worden dan in de vakantieperiodes van 2019. Schiphol zoekt daarom ook met spoed nieuwe luchthavenpersoneel. In kantorencomplex De Bees op Schiphol was gisteren een grote banenmarkt... om nieuw personeel te werven. De ruim 450 bezoekers hadden het voor het uitkiezen. Er zijn duizenden vacatures om in te vullen bij de, zoals beveiliging, vluchtafhandeling, schoonmaak, horeca, vervoer, passagiersbegeleiding en incheckbalies. Ik zou, als je op zoek bent naar een baan en je zou het leuk vinden om op Schiphol te werken, maar eens even contact opnemen met de diverse uitzendbureaus. Dan wel contacten van de vacaturebank van Schiphol, want er zijn nog banen genoeg. Onze collega's van NH waren gisteren tijdens de banenmarkt aanwezig. De mei- en zomervakantie worden volgens Schiphol minstens even druk als in 2019, het jaar voor de coronacrisis. Maar op dit moment is er nog niet genoeg personeel om een herhaling van de zomerchaos van vorig jaar te voorkomen. Deze banenmarkt moet uitkomst bieden. Ik vind horeca heel leuk, beveiliging hebben ze heel veel van. Dus, um, en het is een heel snel traject, dus dat spreekt mij ook heel erg aan. Maar we gaan het zien volgende week. Wat is er volgende week? Er wordt geweld en uitgenodigd op verschillende plekken. Dus uh, dan hoor ik meer. Er zijn 450 werkzoekenden naar de banenmarkt gekomen. Ze hebben het voor het uitkiezen. Want al deze werkgevers hebben bij elkaar duizenden vacatures. En de meivakantie staat al voor de deur. Bedrijven doen er alles aan om deze mensen ook in een inwerkperiode... Zo, zo snel mogelijk op hun running te krijgen. Um, en ik ben ervan overtuigd dat dit een stuk gaat bijdragen... Aan de, aan de vraag die er nu is voor de mijn zomervakantie. Gaan ze het hiermee redden? Nee, waarschijnlijk niet. Um, ik denk dat er te weinig personeel is deze zomer. Um, maar dit is in ieder geval een klein positief puntje om het personeelsprobleem op te lossen. Heeft u wel wat nieuwe collega's kunnen binnenharken vandaag? Ik heb net uh, inderdaad een paar mensen die in de buurt van Rotterdam wonen. En die heb ik zeg maar een soort van uh, kunnen enthousiasmeren om uh, bij ons te solliciteren als Trigion uh, Rotterdam. Rotterdam of Schiphol, beveiliging. Het is echt superleuk. Er zijn al veel contracten getekend vandaag. Nee, maar wel heel veel lijntjes gelegd. Dus uh, goed om mensen te spreken en uh, gewoon weer te laten zien van hè. Uh, Mooie werkgever om uh, voor te beginnen. Dus uh, zeker eerste stap gezet. Denkt u dat u met het personeelsakkoord die drukte de komende meivakantie en zomervakantie wel aan kan? Dit is nogal wat. En als je dan met arbeidskrapte zit en, en het wordt drukker dan ooit, ja, dan, dan, dan kun je je voorstellen dat dat uitdagingen geeft. Ja. Het gaat misschien heel druk worden op Schiphol uh, deze komende mei en zomervakantie. Uh, bent u er klaar voor om dan er te staan? Ja hoor, ja, ik ben klaar voor. <laughs> ja, zeker. Ja, vind ik het juist leuk dat het weer leven komt. Nou, je hoort dat uh, heel druk uh, was het uh, gisteren op de banenmarkt uh, daar op uh, Schiphol. Met dank aan uh, Doron Sayed van uh, onze mediapartner NA uh, Nieuws. Hij maakte deze reportage in Zoek uh, Je Een Baan. Uh, ja, ga dan uh, even kijken inderdaad uh, wat Albert Jan al uh, zei... Uh, bij uh, de diverse uitzendbureaus. En uh, neem anders eventjes uh, contact op met Schiphol. Of kijk uh, op de website. Ook daar uh, vind je uiteraard uh, alle informatie die je nodig hebt. Deze dame, Shaka Khan, heeft natuurlijk heel veel uh, grote hits uh, gehad. Waaronder uh, I Feel For You en uh, I'm Every Woman. Maar ook uh, deze was een uh, behoorlijk grote hit van haar. Je hoorde de single uit de jaren '80, I 2 I. We gaan eens even kijken naar uh, de divisie, de wedstrijden van vandaag. We nemen ze allemaal eventjes uh, mee. We hebben de rust van de wedstrijden van half drie. Maar voordat we dat gaan doen, uh, albert Jan, gaan we nog even terug uh, naar uh, gisteren. Want gisteren namen wij het op als SV Zandvoort, laten we het zo zeggen. Ja. Thuis tegen Zaandam. Eindstand van die wedstrijd, die hebben we gewonnen trouwens. Vijf tegen drie. Ja. Werd nog wel even spannend he, ja. dat Zaandam dat toch een aantal doelpunten wist te scoren. Maar een mooie winst dus voor SV Zandvoort. Goed, gaan we naar die andere uh, wedstrijden. en Wel, de wedstrijden van de Eredivisie. Vanmiddag om kwart over twaalf al gespeeld. Peksvolle thuis tegen Go Eagles tot in de midden, de 90e minuut 0-0 einds dan toch 0 tegen 1. En dan uh, de andere wedstrijden die uh, van half drie uh, die zijn gestart. Sparta Rotterdam tegen SC Heerenveen. Daar staat er nog 0 tegen 0. Ja, ondanks het feit dat Sparta een penalty kreeg vanwege een hensbal van een verdediger van SC Heerenveen. Wat het spel toch vijf minuten ophield, want de vark kwam er niet uit. moest de scheidsrechter erbij komen. Het zag toch uiteindelijk wel een penalty. Maar die werd keurig gestopt door de keeper van SC Heerenveen. Dan ook om half drie gestart Fortuna Sittard, Heracles, Almelo. Verrassende tussenstand, ook 0-0. En er is ook nog niet gescoord bij de wedstrijd van kwart voor vijf, uh, Albert-Jan. Nee, ook daar staat het 0 uh, tegen 0, nee streepje tegen streepje. Zo moeten we het zeggen. SC Kambuur neemt het straks op om uh, kwart voor vijf tegen NEC. We houden de wedstrijden uiteraard voor je in uh, gaten... bij deze aflevering van uh, Zandvoort op zondag. Volgende week trouwens ook een heel groot uh, sportsevenement uh, in Rotterdam, uh, albert Jamp, Want het mag weer. Alle lopers uh, zijn weer aanwezig en uh, ook uh, publiek bij de marathon van uh, Rotterdam. Die gaat uh, gelukkig uh, weer uh, plaatsvinden met publiek en uh, met de lopers. Dwars door uh, Rotterdam heen. Uh, altijd een van de mooiste marathons uh, om te volgen. Ook op tv. En uiteraard is hij er weer bij. Elk jaar of elke keer treedt hij op uh, tijdens uh, de marathon uh, van uh, Rotterdam. Je raadt het al. Jawel, lead hours. De mooiste, althans een van de mooiste marathons. Marathon van uh, Rotterdam. Met een optreden van deze 76-jarige Leendert Huizer. Oftewel Lee Towers. Met de uh, Never Walk Alone. Het plaatje wat hij eigenlijk uh, altijd wel doet uh, tijdens uh, de marathon uh, van uh, Rotterdam. Als echte Rotterdammer dan uh, moet hij er gewoon ook uh, bij uh, wezen natuurlijk. Uh, bij dit mooie evenement in Rotterdam uh, volgende week. Het is half vier geweest, wij gaan hem doen, de evenementenagenda. Ja, en terwijl de jazzliefhebbers momenteel genieten van een geweldig concert van Cor Bakker en V. Klaassen... in een van de concerten in de serie van Jazz in Zandvoort... wat trouwens op tijd uitverkocht was, maar niet getreurd. Binnenkort is er wel weer een concert van in de serie van Jazz Zandvoort... Kijk daarvoor even naar de website www.jazzinzandvoort.nl... en bestel uw kaart dan op tijd... want voor je het weet is het weer uitverkocht. Geweldig initiatief en het, het, het draait nu al jaren. Hè? Het is wel heel lang uh, een, een vast item van de evenementen in, uh, in Zandvoort. Goed, dan gaan we naar een bunkerwandeling. Uh, en dat is, uh, uh, dat is de, de start is aan de ingang van de Zandvoortse Laan... van de Amsterdamse Waterleiding Duinen. En dat is vrijdag 6 april... Van 6 uur s'avonds tot 8 uur s'avonds. De toegang bedraagt 6,50 euro. En aanmelden of informatie kan via info-zandvoortsmuseum.nl info, info Dan hebben we ook nog de beelden in Zandvoort-tentoonstelling. Ook dat uh, het centrum van, uh, is in het Zandvoortsmuseum. En het Zandvoortsmuseum is geopend van woensdag tot met zondag van 11 uur s morgens tot 5 uur s middags. De toegang voor die beelden tentoonstelling is 5 euro per persoon. En voor een museumkaart is het gratis. Daarnaast hebben we nog de verzameling van geluidstragers, bomschuiten en meer. En dat speelt zich allemaal af in het Pub-Up Raadhuis Museum. En dat is geopend van vrijdag tot met zondag van half 1 tot half 5. En de ingang is in de Haltestraat. De toegang bedraagt 3 euro. En een museumkaart is gratis. Ook een uh, hartstikke mooi evenement, uh, ook vanuit het uh, Zandvoortsmuseum, is Kees de Muis voor kinderen. Het is een speelzolder uh, in het Zandvoortsmuseum, elke woensdag en zondag. Dus zoals gezegd, van 11 tot 5 uur voor de kinderen uh, gratis te bezoeken. En uh, gezien het aantal uh, uh, ja, aanmeldingen en binnenkomsten, is het een heel groot, groot uh, succes. Kees de Muis voor de kinderen van woensdag tot en met zondag van 11 uur ochtends tot 5 uur middags. Dan hebben we. Uh, even kijken, dan gaan we naar... Uh, ja, natuurlijk de keukenhof is open. Dat, uh, voor diegenen onder u die dat natuurlijk nog niet weten... ook daar kunt u weer terecht en genieten van al die mooie bedden met tulpen. En uh, wat dat betreft ook daar een, zeker met dit weer een uh, bezoekje waard. Dan hebben we nog uh, op uh, de kinderkunstlijn... hebben we ook nog wat nieuws over. Want uh, de kinderkunstlijn 2022 is onder leiding van de Marianne Rebel ook weer druk bezig geweest. En uh, al deze kunstwerken komen vanaf 1 mei... in het Zandvoortse Etalages te staan. Zodat er een heuse kunstroute ontstaat. Het is mooi om te zien... Dat er zoveel ondernemers zijn die hun etalages beschikbaar stellen voor de vrolijke kunstwerken van de kinderen. En daarnaast zijn er natuurlijk ook weer de kinderkunstbankjes geschilderd. Die straks op mooie plekken in de openbare ruimte zullen worden geplaatst. Het thema van de kinderkunstlijn 2022 is dit jaar de toekomst van Zandvoort. Genoeg activiteiten. Ga naar de diverse websites van de diverse culturele instellingen. Ik denk daarbij aan de toneelvereniging... Heer. Uh, uh, uh, Wim Hildering. Wim Hildering. Ja, ik, ik zat met die W en die A, zat ik. Wim Hildering. En ga naar de andere diverse websites voor de evenementen, want die zijn ook weer volop aan de gang. En we krijgen een mooi jaar natuurlijk met de diverse activiteiten van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Ja. Want die bestaan uh, sinds uh, vorige week alweer 100 jaar. 100 jaar uh, jong, uh, de Reddingsbrigade hier in Zandvoort. Uiteraard, uh, nogmaals, uh, namens uh, heel CFM, van harte gefeliciteerd. Mooi uh, jubileumjaar uh, gaat eraan komen met uh, allerlei activiteiten. Als die er weer zijn, dan hou je dat uiteraard in de gaten voor ons, uh, albert -Jan. Zeker weten. En dan uh, melden wij dat uh, op de radio om uh, half vier op uh, zaterdag en zondagmiddag. Ik heb weer zin in een lekkere gouden oude uit de jaren zestig. De keuze is gevallen op die Archies. Sugar, sugar. sugar.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 So for Ik ben er een beetje bang voor dat dat binnenkort een dure liefhebberij gaat worden. Sugar, sugar met de, de suikertax en dergelijke. Maar goed, een hele mooie single uit de jaren 60 Gemaakt door die Archies en sugar, sugar inderdaad. We gaan weer de, de regio in. Voor Zandvoort en de regio. Je had het net over piepers, toen zei ik al aardappelen. Maar wat heeft dat met zeilen te maken? Alles, zeker dit weekend, zeker in Volendam. Want na twee jaar mogen ze weer, uh, Irene en haar mannen, zijn klaar voor de Volendamse pieperrace. En de reportage is gisteren gemaakt en dit weekend wordt die pieperrace, die zeilrace, dus uh, uh, gevaren. De sfeer zat er gisteren al goed in op het schip Nirvana. Want na twee jaar mogen ze eindelijk weer, kunnen ze eindelijk weer meedoen aan, met de Volendamse pieperrace van dit weekend. Schipper Irene Toxopeus vaart dit weekend met 26 mannen en heeft er ontzettend veel zin in. De pieperrace is echt het begin van het seizoen. De pieperrace is een wedstrijd voor traditionele zeilschepen... en houdt de herinnering in ere hoe de Volendammer kwakken... dat zijn die grote botters die alleen in Volendam voorkwamen... tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt om aardappelen, piepers... over te zijn vanuit Friesland. De piepers waren onder andere bestemd voor de Amsterdamse ziekenhuizen. Onze collega's van NH waren gisteren tijdens een stevige wind in Volendam om uh, Irene uh, over deze aanstaande pieperrace te bevragen. Om het gat van Volendam met zo'n gierende wind binnen te varen heb je stalen zenuwen en doorgewinterde stuurmanskunsten nodig. We doen het al een tijdje, dus ik had niet gedacht dat het niet zou lukken. Uh, maar als hier naar binnen varen was wel even een dingetje. Dat is wel, het is een smalle haveningang, het was spannend. En zo komt het ene na het andere schip de haven binnenvaren. En maakt iedereen zich klaar voor de lang verwachte pieperrace dit weekend in Volendam. Pieperrace is echt altijd het begin van het seizoen. He, in de winter liggen we overal, liggen overal verspreid door heel Nederland. En dan is dit echt het weekend dat je elkaar weer ziet en dat het gezellig is en dat je bij kan praten. Mijn 26 mannen zijn net aangekomen die al voor de 16e keer met mij de pieperrace gaan varen. Helemaal super dit. Helemaal super. Ja, natuurlijk. Ja, dan weer aan de gang mogen. Hè. Dus, uh, het is lekker weer ervoor. Dus... Uh, we kunnen gewoon uh, stomen. Waarom 26 mannen? Ja, dat is zo gelopen. Ze, zijn, ze hebben zich een keer gemeld bij mij. Uh, dus 16 jaar geleden of ze... Ik kon de pieper racen met de Nirvana en het was hartstikke gezellig en we, het klikte heel goed. Dus, uh, en dit is een, een, een vriendengroep die altijd alleen maar met mannen op vakantie gaan, de vrouwen die, uh, mogen iets anders doen. We kennen elkaar allemaal, al zien we elkaar niet elke dag, maar we kennen elkaar allemaal wel. En soms zijn we een echte vriendenclub, soms zien we elkaar één keer per jaar alleen maar hier. Het uh, ja, verschilt nog al een beetje en we lusten allemaal graag een biertje. Stairway calling the name that's lighter than air. Who's bending down to give me a rainbow? Everyone knows it's. Twee iets achter elkaar, als eerst uit de jaren zestig, die Association en Winnie. daar weer achteraan. Uh, ja, het lijkt een beetje op uh, chic chic chic chic. He? Daar is ze de simpel ook van uh, deze Pete Evans. Je hoort love like this. Het tweede uur van Zandvoort op zondag gaan wij altijd de regio in. Ben benieuwd waar we nou heen gaan voor Zandvoort en de regio. Wat heb je nu weer uitgekozen, Albert-Jan? Ja, dat is even, even, even een beetje terug in de tijd. We gaan uh, terug naar 1 april. U weet wel de dag dat, er, uh, dat Nederland weer bedekt was... onder een prachtige laag witte sneeuw. Uh, ja, en uh, wie er vroeg bij was... Uh, kon die dag op 1 april uh, op de Westerheide... genieten van een winterwonderland. En dat op 1 april. Geen grap. Natuurfotograaf Arie van der Hout was een van de fanatiekelingen die nog uh, voor zonsopgang op pad ging. Arie's passie is fotografie, maar nog meer houdt hij van de natuur. Deze besneeuwde ochtend was het voor hem dan ook een schot in de roos. De sneeuw is om te beginnen sprookjesachtig. Het is schoon en wit. En schoonheid is toch uh, wat we proberen te vinden in de fotografie. Hier, ons bij de, hier de bijdrage van onze collega's van NHTV. Sneeuw op 1 april. Het lijkt wel een grap, maar voor natuurfotograaf Arie, ideaal. Nog voor 7 uur stond hij als eerste klaar bij de Westerheide in het Goois natuurreservaat om het bijzondere landschap vast te leggen. Sneeuw uh, is om te beginnen sprookjesachtig, maar het, is ook, uh, het heeft iets schoons, iets, iets wits. Zeg maar. en dat, dat witte vertegenwoordigt schoonheid. En Schoonheid is toch wat we een beetje proberen te vinden in uh, fotografie. Ja, misschien wel even leuk om te kijken naar deze boom. Je ziet dat de sneeuw echt heel dik op die takken ligt. En we krijgen nu vrij donkere wolken daarachter, dus dat geeft een heel mooi contrast. Dus dan gaan we even kijken hoe dat eruit ziet in beeld. Dat zijn hele mooie plaatjes natuurlijk nu, hè. Dus je moet vroeg je bed uit. Want het is allemaal beloofd straks. En het gaat nat worden. En het is, ik denk dat het met een paar uur weg is. Ja, dat is fantastisch om te zien hier natuurlijk. Het voordeel van de sneeuw is waar je normaal zou denken van nou, er loopt geen ree of konijn of wat dan ook. Dan kan je hier zien dat hier bijvoorbeeld na de sneeuw een uh, ree gelopen heeft. Maar je ziet ook pootjes van konijnen. Ja, daar lopen de, daar lopen de reeën. Dus kijk maar even, het is een, een geit en een bokken. Waarom nou, vind je dan zo fijn en rustgevend om hier te zijn? Ja, de natuur is rust. Als kind ging ik de natuur al in gewoon om rust te vinden van alles wat je moest in de wereld en van alles en nog wat. En dat is nog steeds eigenlijk. Dat is de reden waarom ik de natuur inga. En op een dag als vandaag is het ook gewoon ja, genieten en terug naar je, naar je hart, terug naar de natuur en dat gevoel. Mooi winterwandelend uh, op 1 april uh, in uh, Nederland, uh, Albert-Jan. Ongelooflijk, hè? En uh, ja, vertelde het aan het begin van de uitzending al. Er werd zelfs vandaag nog uh, geschaadst in uh, Winterswijk. Maar deze reportage was? 1 april. 1 april. En? Ja. In? Uh, in, in? Op de Westerheide in het Gooi. Oké, okay, nou daar uh, mooi. Ga naar de website van Ari van den Hout, want er staan ongetwijfeld foto's op die hij die, die ochtend gemaakt heeft. Uh, en er zijn mooie plaatjes bij. Zeker, een mooi pak uh, sneeuw uh, daar uh, wat gefotografeerd is. Dank aan uh, NA Nieuws voor uh, deze reportage. Lag geen sneeuw onder de brug, nee, dan lag wat anders. singel van uh, Adel en Water Under the Bridge sluit wel goed aan bij het onderwerp wat we zojuist hadden. Inderdaad uh, het sneeuwlandschap en uiteraard de kou hier in uh, Nederland de afgelopen dagen. En uh, ja, uh, Water Under the Bridge is dan uh, heel logisch, want uh, voordat je ijs onder de brug hebt uh, Albert-Jan, dat... dan ben je wel even een tijdje verder hoor. Dan gaat de zee ook bijna bevriezen. Dus, uh... Klopt, dat, gaat nog, dat duurt dat nog iets langer dan uh, ze dat in Winterswijk hebben gereden. Ja, even klunen hè, ja. krijg je dan. Hey, uh, we gaan eens even kijken naar de tussenstanden van de, de eredivisie. Dus uh, wil je het vanavond uh, volgen bij Studio Sport? Even de oortjes dicht, want uh, hier komen ze aan. Uh, goed, uh, half drie begonnen. Uh, Sparta Rotterdam thuis tegen Heerenveen. Tussenstand momenteel 1 tegen 0. En de andere wedstrijd. Fortuna Sittard neemt het op tegen Heracles uh, Amelo. Dat staat er even niet bij, maar dat weet ik wel. Staat op die moment 0 tegen 1. Dus uh, Heracles uh, staat voor. Dan hebben we nog om kwart voor vijf de topper uh, van de dag. SC Kambuur ontvangt thuis NEC. En de andere topper van de dag is dat wij zo weer bij je terug zijn. Graag tot zo.